weer het uh, derde uur van ons programma. We naderen de piepjes en het nieuws en dan gaan we gewoon nog een uur door. Dus tot zo. Vijf uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een aantal Westerse landen begint vandaag met het terughalen van burgers uit Egypte. Vanochtend vroegen landen er op schiphol chartervluchten met toeristen uit Hurghada en Sharm el-Sheikh. Ook Nederlandse bedrijven halen mensen weg uit Egypte. De KLM vliegt vanuit Cairo met grotere toestellen dan normaal... om meer passagiers te kunnen meenemen. De repatriëring volgt op het negatieve reisadvies... dat het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren gaf. Het wordt nu vanwege de onrust in het land afgeraden om naar Egypte te reizen. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Egypte op... zich te registreren bij de ambassade in Cairo. In geval van nood kan er dan makkelijk contact op worden genomen... Ook de Verenigde Staten evacueren burgers. Ze worden in eerste instantie naar Malta, Griekenland en Turkije gebracht. De drie J's gaan aan het Eurovisie Songfestival meedoen... met het nummer Je vecht nooit alleen. Bij verkiezing in Hilversum zong het Volendamse trio vijf zelfgeschreven nummers. Je vecht nooit alleen was zowel bij de vakjury als het publiek favoriet. Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gehouden in Düsseldorf. De drieërs moeten op 12 mei eerst door de halve finale zien te komen. Als dat lukt, staan ze twee dagen later in de finale. Voetballer Bas Dolst van Heerenveen... wil via een spoedarbitragezaak een overgang naar Ajax afdwingen. De 21-jarige spits kwam afgelopen zomer over van Her Heracles. Hij tekende een contract voor vijf jaar maar zit bij de Friese vooral op de bank. Ook omdat zijn relatie met trainer Ron Jans slecht is... wil Dost wegbeheren veen. Ajax wil hem graag aantrekken als vervanger van Luis Suarez... die vorige week aan Liverpool werd verkocht. De arbitragezaak dient vanmiddag bij de KNVB in Zeist. En er is haast bij omdat de transferperiode vanavond sluit. Het weer bewolkt en hier en daar mist. Overdag blijft het lang grijs. In de middag breekt de zon af en toe door. De maxima liggen iets boven nul.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 Wel heel lief, dat liedje hè? van Nico Christian's voor, voor, ons, voor mij maakte. Als Dr. Bongo Brain. Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Ja, terwijl de protesten in uh, landen als uh, Tunesië en Egypte natuurlijk. En straks misschien ook wel in Jemen. En wie weet waar. Terwijl die protesten steeds luider gaan klinken... en het uh, regime weg moet... volgens de bevolking... omdat ze jarenlang onderdrukt zijn... ja, dan denk je in een uh, muziekrubriek meteen aan het protestlied. Die ontstonden uh, veelvuldig eind jaren zestig. Bob Dylan was een soort van voorganger in het genre. En uh, ik heb het idee dat de protestliederen een beetje verdwenen zijn. Zo, so, uh, nou... In de jaren tachtig uh, begon het wat te verwateren allemaal. Blijkbaar, en ik denk dat de internet daar veel heeft te maken, mee te maken heeft... en de sociale media, blijkbaar heb je niet meer per se een lied nodig... om je bezwaren tegen wat dan ook kenbaar te maken. Nou, toch maar een paar uh, protestliedjes vanochtend. In deze rubriek is er al eerder aandacht aan besteed... dus ik zal niet in herhalingen vallen. Protestliedjes heb je in soorten. Ze kunnen heel specifiek over een bepaald onderwerp gaan... over een bepaald land. Ohio, uh, Chicago, dat waren twee nummers van Crosby, Stills, Nash en Young... die naar aanleiding van een uh, gebeurtenis geschreven werden. Ze kunnen ook een wat uh, algemener toon hebben... Ze kunnen zich bijvoorbeeld richten tegen ja, de mensheid in het algemeen. Waarom gaan we zo gemeen met elkaar om? Een mooi voorbeeld daarvan, vind ik, is Joe South. 198. Acht... <coughs> pardon, dat is de griep die nog steeds een beetje na -ijlt. Een week lang ziek geweest, jawel. Um, Joe South, eind jaren zestig en Games People Play. South, Games People Play. Kwam uit 1968. Die uh, Joe South is eigenlijk voornamelijk door dit nummer bekend geworden, maar hij heeft aan de wieg gestaan van heel wat hits. Hij heeft met uh, de groten samengewerkt. Elvis bijvoorbeeld, Rita Franklin, Chain of Fools, speelt hij gitaar in. Het leuke trouwens van het nummer wat je net hoorde: Games People Play, is uh, dat gekke instrument dat je de hele tijd hoort. Hij was daar uh, tamelijk. Uh, Begaafd mee, moet ik zeggen. Het was een elektrische sitar. Een soort, ja, kruising tussen een elektrische gitaar en een Indiase sitar. En om te illustreren dat die Joe South wel wist hoe je een hitje moest schrijven... is hier een andere heel bekende van hem. Die Purple had er uh, ooit een hit mee. Hush. It's the same now. Hurt, hurt, here calling out my name, broke my heart. Dat was uh, huis. Niet alleen die Purple had er een hit mee, maar ook Billy Joe Royal schiet mij ineens te binnen. Um, Waar hadden we het ook alweer over? Over de protestliedjes. Iemand van wie je dat uh, helemaal niet zou verwachten, dat genre, dat is Steve Miller. Dat is toch meer iemand die schrijft over de liefde. In uh, al zijn uh, verscheidingsvormen. Toch heeft hij uh, zich uh, bezondigd. aan een uh, breed uitgemeten protestlied. Dat was Macho City. Hij schreef dat in de jaren tachtig. naar aanleiding van de Russische inval in Afghanistan. Nou, ik vind dat Steve al gelijk had om daar wat van te zeggen. want het is sindsdien niet echt rustig geweest in dat land. Macho City! Macho. Welcome to the entertainment. Here now the facts. Presented by reporters wearing macho slacks. Macho all around the world, the message is hot and smoking. Macho Would you like to see the future? Nobody's joking. Velcro people with X-ray sight will be making judgments about what's wrong and what's right. Politicians and lawyers all know what it means, Macho they'll city. be keeping it all legal with political visqueen. Macho City! Macho City! it's time marches through the ages, Macho, city. Macho Man always shooting up history's pages, Macho City! Taking over this, taking over that. Macho man's always where it's at. Macho city. El Salvador, Afghanistan. Macho city. Ask those people about the macho. Bud, silver bullets, head pre-time stuff black cat bone, the heebie-jeebies, Johnny Conqueror's Johnny Conqueror. personal, personal. personal voodoo key, way over yonder, over on yonder's wall, looks like macho man's headed for a big fall, how can macho man heal his soul? Will powerful root man let him go? Dat was een gedeelte, moet ik eerlijkheidshalve zeggen... van uh, Macho City, van Steve Miller. Het nummer duurt een minuut of 17. En neem het nou maar van mij aan. De rest van het nummer is één lang experiment met echo's. En hoe klinkt mijn gitaar dan? Te lang uitgesponnen dus... Vreemd, want uh, in de jaren 80 was het niet helemaal uh, normaal... om uh, dat soort dingen uit te brengen. Het was meer eind jaren 60 om uh, lekker door te freken. Steve Miller, ik ga nog eventjes uh, op hem door. Hij uh, begon eind van de jaren 60 met het opnemen van uh, LP's... met zijn eigen band. Dat leidde niet tot uh, heel erg veel succes. Het grote succes kwam pas met de LP The Joker in 1973... Het titelnummer daarvan was een wereldhit. En dat succes werd nog veel groter drie jaar later, in 1976, toen Fly Like a Nickel uitkwam. Met uh, ja, prachtige muziek erop, kan je anders zeggen. Daarna maakte hij Book of Dreams in 1977, was net zo'n grote hit. Toen werd het een tijdje stil en in 1982, toen hij er weer uit met Abracadabra. Een plaat waar ik helemaal geen bal aan vind. Een beetje ja tegen de disco-aanleunende synthesizer-popmuziek. Maar goed, daar zal ik verder niet over zeuren <laughs> op dit moment. Ik uh, zal vertellen hoe ik hem leerde kennen. Dat was heel gek. Althans, Steve heb ik persoonlijk nooit ontmoet, maar zijn muziek uh, bedoel ik. Um, dat was heel gek. Ik leerde zijn muziek kennen doordat een dj op Radio Caroline in 1972... die zender was toen net min of meer herboren vanaf zee een dj een nummer van Miller gebruikte als herkenningsmelodie. Dat bestond toen nog. Dan had een programma een herkenningsmelodie... waar doorheen werd gesproken door de dj. En uh, zo'n liedje moest zich daar wel een beetje voor lenen. Het moest dus instrumentaal zijn... en het moest uh, de nodige gaten bevatten waarin de dj wat kon zeggen. Nou, uh, zo beschouwd was Welcome van uh, Steve Miller... bijna gecomponeerd voor dat doel kwam van de LP Recall the Beginning, A Journey from Eden. En die verscheen in maart 1972. Die uh, haalt een slimmigheidje uit op uh, de LP. We call the beginning. Hij gebruikt namelijk dit muziekje nog een keer. Onder het motto, ja, ik heb het nou uh, één keer instrumentaal uh, gespeeld. Als ik er nou eens overheen zing, heb ik uh, eigenlijk twee tracks voor de prijs van één, zeg maar. Die truc zou hij later uh, in een wat gewijzigde vorm herhalen. Want zijn uh, LP, um, Fly Like an Eagle, werd opgevolgd door Book of Dreams. De nummers voor die twee LP's heeft hij in één ruk allemaal opgenomen. En dan breng je gewoon de LP's uh, een jaar naar elkaar uh, uit. En dan uh, hoef je je niet te vermoeien met weer zo'n sessie in de studio. Je hoeft die studio niet weer te huren. Muzici hoef je niet in te huren... Ja, twee voor de prijs van één. Zakenmannetje, deze Steve Miller. Goed, die truc haalde hij dus in 1972 ook al uit. Zei het op wat bescheiden vorm, in bescheiden vorm. Door de, de, dezelfde track eigenlijk twee keer te, te gebruiken. Ik zal hem dus nu laten horen met zang. En dan heet het plotseling Somebody Help Me Somewhere. Tot volgende week. Somewhere told me You were gonna break me apart I didn't listen and I didn't care I didn't think that talk was anywhere Somewhere help me I got to make a Brand new way Dank dank Jan Emaus met deze, deze heren uit een ja, uit een niet zo lang geleden verleden, hoe zeg je dat. Um, hebben mooie films deze week. Ik had the craziest dream last night about a girl who's turned into a swan. But her prince falls for the wrong girl and she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Our new swan queen, the exquisite Nina Sayers. And Lily, you're gonna be amazing. I Watch the way she moves. Essential. She's not faking it. us. Attack it! Attack it! Come on! Where'd you get these? It's nothing. You sweet girl. Feel my touch. Respond to it. It's so much hard for teacher. I don't want to talk about that. You really need to relax. It's the role, isn't it? It's all this pressure. I knew it'd be too much. I knew it. What's she doing here? He made me your alternate. The only person standing in your way is you. Wat is er met mijn girl? gebeurd? is met mijn lieve meid gebeurd? is Sorry, door Clint Mansell is die trouwens genomineerd voor een Oscar. Black Swan hoorde u, de trailer daarvan, van regisseur Darren Aronofsky. Het is een heftige film en nou terecht dat hoofdrolspeelster Natalie Portman... er een Golden Globe voor kreeg, op naar de Oscar. Want het is echt door haar ingeleefde spel dat ik helemaal meegesleept werd... met het verhaal van ballerina Nina Sayers... die haar kans om te stralen krijgt, maar daar wel heel veel voor over moet hebben... Kijk, bled is niet echt mijn dingetje. Hè. Ik, iedere twee jaar probeer ik het alweer hoor, dan ga ik weer eens kijken. Maar ik word gewoon niet, niet ontroerd of zo. Het, het lukt me niet om door al die technieken, die rare fysieke strapatsen heen te kijken. Nou ja, dan blijft het over het genieten van de muziek hè. en de gezamenlijkheid van de ervaring in zo'n zaal. Ik kan dan toch gewoon genieten van al die mensen die omheen me zitten te genieten. Ja, dan klinkt wat saaiig en heilig, maar het is echt waar. En dat is natuurlijk ook de kracht van theater, hè? Maar goed, die film, over ballet. Maar het gaat ook over de achterkant van het ballet. Hè? Het trainen, de pijn, het verrijden en de jaloezie onderling. De obsessies, de ambities. Je kijkt gewoon naar de achterkant van ultra zware topsport. Want dat is het natuurlijk, hè? ballet op het hoogste niveau. En het is natuurlijk ook een film over het meest gespeelde balletstuk aller tijden. Het Zwanenmeer van Tchaikovsky uit 1876. Nou, Ik moet daarvan natuurlijk even kort het verhaal vertellen. Anders begrijp je het bijzondere van de film niet kort dan. Uh, lief mooi prinsesje wordt betoverd. Overdag is ze een zwaan. Uh, S'nachts is ze dat lieve meisje. Een prins op jacht ontmoet de witte zwaan. En dat verandert dan in het meisje. Ze worden verliefd. En als hij haar gaat trouwen, dat, dat hoopt ze en dat, dat zijn ze ook van plan, dan zal die betovering verbroken worden. Maar de boze tovenaar die haar ooit betoverde, gooit roet in het eten. Want die stuurt een zwart zwanenmeisje die de prins uh, verleidt. Want die prins denkt dat zij het witte meisje is. Nou, nu kan die witte zwaan nooit meer ontoverd worden en is haar prins kwijt. Dus pleegt ze zelfmoord. Ja, een gezellig verhaal. Maar goed, nou wordt het verhaal van het Zwanenmeer gespiegeld in het verhaal van ballerina Nina. He, die de Zwanenkoningin mag spelen. Dat is natuurlijk een voor de hand liggende, maar het is een goed werkende verdubbeling. He, Nina wordt bedreigd door haar invalster, die graag haar plaatsen inneemt. Haar understudy, zou ik maar zeggen. Maar ja, wat de plot echt interessant maakt, is de eis van de choreograaf om zowel de witte als de zwarte Zwanenkoningin te laten vertolken door één en dezelfde ballerina, door deze Nina. Goed. De witte en de perfecte zwaan. Ja, die kan Nina prachtig spelen. Maar voor die zwarte zwaan moet ze heel diep duiken in haarzelf. Want ja, ze moet haar angsten overwinnen. Haar onvolwassenheid, haar wereldvreemdheid, haar verlegenheid, haar onzekerheid. dus hartstikke moeilijk. En zeker als je bedenkt dat ze ook nog eens een moeder heeft die ooit ook ballerina was. Maar nooit verder kwam dan het koor. En die haar gefnuikte ambities uh, door haar dochter wil laten waarmaken. Dus ze behandelt Nina ook alsof ze twaalf is. Bepaalt helemaal haar leven. Nou goed, dat stereotype, dat ken je wel. Maar ja, Nina moet groeien, moet zich daarvan losscheuren en moet het zwarte in zichzelf toelaten. Haar zwarte fantasieën. En dat doet ze en dat gaat mis. En die film is daarmee niet alleen een balletfilm en een drama, maar tegelijkertijd ook een behoorlijk enge horrorfilm. En je pikt het allemaal als kijker door de manier waarop die Nathalie Portman het speelt. Echt zelf vrijwel. Uh, alle, uh, danste alles. Dus ze trainde tien maanden. Je ziet haar keihard werken in de film. Je voelt echt mee met haar. En je realiseert je ook wat, wat voor offers dansers moeten brengen. Oh, misschien is dat wel wat ik er tegen heb. Nou goed, boeiende film. Gaat hem zien. En de muziek uit die film, u hoorde net al... is natuurlijk ja, voor een groot deel Tchaikovsky... maar heel vaak bewerkt door Clint Mansell... Nou, en Ik vind dat hij dat heel mooi gedaan heeft. En hier is de muziek die hoort bij Nina's eerste droom waarmee de film begint... Dina's dream uit Black Swan. Nog een film die de moeite van het bekijken waard is. Sometimes fate is like a small sandstorm that keeps changing directions. You change direction, but the sandstorm chases you. You turn again, but the storm adjusts. Over and over you. Out like some ominous dance with death just before dawn. This storm isn't something that blew in from far away, It's something that has nothing to do with you. This storm is you, something inside you. So, all you can do is step right. toen ik deze trailer zag en hoorde. Nadat ik de film had gezien, ja, zakte alsnog mijn broek af. Wat krijgen we nou, dacht ik. Hoe kan je nou zo'n pseudo-enge stem op die toon... dit soort metaforische uitleggerigheid laten doen? Het is bijna alsof het van een andere regisseur is. Dus ik ben toch een beetje door gaan zoeken op, uh, op internet. Nou, ik vond ook tekstloos. En dat past veel beter bij de Mexicaanse regisseur... Alejandro González Iñárritu. He, het is uh, de man die films maakte als Amores Perros... Oh, vond ik een hele nare film. 21 grams en. Babel. Nou goed, volgens mij is, uh, is die uh, Iñárritu een uh, diepe romantisch type, hè, voor wie ook een spirituele wereld bestaat, en alles een diepere betekenis heeft, en bij wie een mens ook gelouterd kan worden. Nou, groots en mislepend, zo is in ieder geval de film Beautiful, hè, met de Spaanse acteur Javier Bardem in de hoofdrol als uh, Uxbal, een vader met jonge kinderen, met een manische depressieve vrouw, wonend in een arme buitenwijk van Barcelona, heeft vergevorderd de prostaatkanker en werk dat ook niet zo wil vlotten... to put it mildly, half crimineel en illegaal. Bardem is ook al genomineerd voor een Oscar en verdient hij beslist. Maar of hij hem krijgt? O, stevige concurrentie in zijn afdeling... Hè, voor beste mannelijke hoofdrol. Nou, we zullen zien. Het verhaal draait dit keer om één persoon, om Oekbal. die de ene tegenslag naar de andere in zijn leven krijgt, te verduren. En toen ik na afloop de filmzaal uitliep... kon ik alleen maar denken, nou ja, jezus, dat is wel erg veel ellende voor één leven. Niet dat ik vergeten ben dat de werkelijkheid altijd heftiger en absurder is... dan je hem ooit maar kan fantaseren. Maar ja, het blijft een film, dus er zijn wel grenzen. Nou ja, Er staat tegenover dat het camerawerk echt hartstikke goed is... en dat je echt een, een ander stuk Barcelona te zien krijgt. En het werkt ook, hoor, al die dramatiek. Reken maar dat ik een traantje heb weggepinkt. En in die nacht eh, na de film heb ik heel slecht geslapen... vanwege die film, want... Hij zette me aan het denken hè, hoe het persoonlijk drama van die oksbal... verbonden werd aan bijvoorbeeld de uitbuiting en de onrechtvaardigheid... die ze illegale Senegalezen. gaan lezen. En de Chinezen die hij weer uitbuit en zij buiten elkaar weer uit. Maar ze beschermen... Nou ja, goed. Eh, rond een uur of vier schoot ik wakker en ik had toch een brainwave. Maar ja, als ik het hier nou onder woorden probeer te brengen... dan is het zo zes uur. Uh, ik zou zeggen... Ja, het heeft iets te maken met globalisering en uh, wat kan je nog op je bordje hebben. En gaat u vooral zelf naar Beautiful kijken en hebt uw eigen brainwave. Maar wilt u die dan aan mij mailen? leven@karo.nl. Dan ga ik ook wat beter nadenken over die van mij. <lacht> de volgende song kwam, ik in de, kwam in deze film voorbij en pepte me helemaal op. Want ik glij helemaal van mijn stoel af als ik dit hoor. En dan wil ik gaan dansen in de stad. One ticket, please. Love and short, everybody's here. And hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah. She's The tender love we used to share Saves like it's no longer there I, I've got hide What's killing me inside Let the music play I just want to dance the night away Yeah, right here, right here Where I'm gonna stay Na twee dramatische films is het eh, tijd voor wat luchtigers. Voor muziek, hè, een muziekdocumentaire. Of althans, een documentaire waarin een vreemd instrument de hoofdrol speelt. De Tzalaparta. Ik weet niet eens hoe je het daar echt uitspreekt. Het wordt thuis in Baskenland, Noordwest Spanje. Het bestaat uit twee houten schragen met erop minimaal twee, maar meestal meer houten balken. En die worden bespeeld door altijd twee slagwerkers. En met houten stokken slaan ze op die balken en dan vormen ze samen het ritme, melodie. In de jaren zestig waren er nog maar zes mensen in de wereld die de Xalaparta konden bespelen. Maar een stel jonge mensen die heeft zich er eind jaren 90 over ontfermd en een groep gevormd. Oreca TX, die met tal van muzikanten al heeft samengewerkt in de loop der jaren. Dus naast lokale grootheden uit Spanje en Portugal, zoals bijvoorbeeld Dolce Pontes, ook met Tarif de Hajduks, Pat Maroney, et cetera, et cetera. Nou, het bespelen van de Xalaparta gaat wel iets, iets verder dan alleen muziek maken. Want ja, het feit dat je zo'n oud instrument van een volk, de Basken, in ere herstelt. en het feit dat je het samen moet bespelen, nou, dat maakt dat eigenlijk je hele levenshouding inzet wordt. En daarom is het mooi dat Raúl de la Fuente een documentaire over ze gemaakt heeft. Hè? Over dat samenspelen. Want ze besloten naar die volken op de wereld te trekken... die ja, tegen de klippen op nog een soort eigenheid hebben weten te behouden. Dus die is nog niet opgeslokt zijn door de totale globalisering... en er meer van hetzelfde geworden zijn. En dat komt dan ook vaak doordat ze op afgelegen plekken wonen... of uh, ja, nomadisch bestaan uh, hebben van oudsher. De titel van de docu is dan ook Neumadak... TX. En dat zal wel Baskisch zijn voor nomaden, denk ik dan. Hè? Nou, ze beginnen in India, bij het oudste volk van het land. Dat zijn de, de Adivai, zoals ook de Basken, bij de oudste bewoners van Europa horen. Nou, ze maken samen muziek met de mensen daar. En nou ja, het is echt het is heerlijk om die, om, om die vrolijkheid te zien. Ja, het is toch het enige wat nog rest, hè? wat, wat, wat waarde vrij genoten kan worden. Wat verenigt en verheft en verbroederd en verzustert. Muziek. Ah, Oké, okay. het is een cliché als een walvis, maar het is niet minder waar. Nou, uh, zo komen de boys met hun uh, houten xalaparta ook bij de Sami in Lapland. bij de Poolcirkel. En ze maken daar dan een xalaparta van ijs. Ze komen ook bij de Berbers in Marokko en andere woestijnvolken in Sahara. En dan maken ze een xalaparta van platte stenen. En ze komen in Mongolië bij een paardenvolk. En... Nou ja, ze maken zich verstaanbaar in Spaans, Engels, handen en voeten. Maar samen spelen met lokale muzikanten, dat is natuurlijk nooit een probleem. Tegendeel. Ah, die vrolijkheid. Echt hoor. Tegen het einde van de documentaire komen al die muzikanten nog eens langs... en dan geven ze antwoorden op de vraag wat zij wensen voor de wereld. En het antwoord van de Mongoolse muzikant ontroerde me. Want hij zei... Ik wens dat mijn paard nooit honger zal, nooit honger zal hebben. Nou goed, de hele soundtrack onder, onder die 90 minuten durende docu documentaire... die is <coughs> helemaal onderweg gecomponeerd en opgenomen. En aan het slot klinkt een overzicht met al die opnames in elkaar gezet. Vind ik erg mooi. Pardonen. Gaat u mee op reis? We gaan naar Cuba. Ja, het is tijd voor ons eigen wereldnetje Bellen met Cuba met Harriet Sanders. Die zich nog steeds voorbijstert over de achterstand, de tekorten en de musicaliteit van de Cubanen. Ze danst zich suf, maar ze is, is ook boos op Castro. Kan dat echt niet wat beter? Moet het allemaal zo armzalig? Nou, benieuwd wat ze deze week heeft meegemaakt. Ik ga bellen. Ha, Harriet, hoe gaat-ie? Heel goed, Aline. Ja? Uh, hoe, is je hoe is je week gegaan? Wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik was vorige keer, waar was ik? In Cienfuego, geloof ik. En toen ben ik van daaruit uh, naar een uh, andere stad gegaan, uh, Trinidad. En van daaruit verder naar het strand um, en naar Camagüey. Daar, daar zit ik eigenlijk nu op het vliegveld. Ik sta buiten het vliegveld. Uh, want ik ben weer op weg terug naar Havana. Ja, en uh, je bent in uh, uh, Camagüe, dat, dat noemen ze wel de stad van de regentonnen, hè? Is je dat ook opgevallen? Ja, er zijn overal, staan overal hele grote kleie potten. Omdat uh, vroeger het water daarin werd verzameld. En uh, ja, het is, het is echt zo'n keramiekstad. Een hele uh, oude 16e-eeuwse stad. Uit, uh, gebouwd door Spanjaarden uit Sevilla. Uh, een beetje... Een Marokkaanse stad is het eigenlijk, met heel veel sluip, sluipstraatjes uh, om de vijand af te leiden. Weet je wel, Dus een heel onduidelijk patroon, heeft de stad. En uh, mooi stad, mooie oude stad. En je had ook besloten om eens eventjes gewoon in een hotel te gaan zitten, even niet meer bij mensen thuis. En wat levert dat allemaal voor voordelen op? Nou, groot voordeel is dat je dan internationale televisie hebt. Ik wil zeggen, uh, uh, een kabel met uh, HBO en uh, uh, allemaal fijne Amerikaanse films en uh, Spaanse CNN. Nou, ik vond het heerlijk. Ja. En waar heb je vooral naar gekeken? Films. Amerikaanse <laughs> films. Ja, weet je wat je ook hebt hier met de televisie? Die zijn natuurlijk allemaal geleverd door China. Dus je hebt ook allemaal van die Chinese programma's. Van CCTV. Dat is ook zo verschrikkelijk. Ik heb in de tijd daar in China me ook dood aan geërzerd, Maar Dus die heb ik overgeslagen, die kanalen. En ik heb het heerlijk gehad. Heerlijk. Weer eventjes een soort westers gevoel <lacht> gehad. Ik, was, uh, ik ben vanmiddag, dus het is zondag... En ik ben vanmiddag ben ik, uh, dacht ik, nou, ik ga iets doen wat iedereen hier doet op zondag, namelijk uh, naar baseball. Dus er was een enorme wedstrijd van uh, de plaatselijke baseballclub van Kamaguen. Uh, en nou, dat was echt van. Fantastisch vond ik het. Het was zo totaal niet agressief en het was gewoon één groot feest met allemaal uh, uh, trommels en zingende mensen en waanzinnige muziek tussendoor. Het was echt wel ontzettend leuk vond ik dat. Wat grappig! Want, want je bent... je kan heel erg een baseball hè? Ja. Ja, want jij bent helemaal niet zo'n zo sportfan en ook niet een voetbalfan. Dat is overigens wel populair, heb ik begrepen. Uh, terwijl er niet zoveel gevoetbald wordt in, uh, Cuba, op Cuba? Nee, er wordt, er wordt op Cuba zelf niet veel gevoetbald. Het is helemaal niet een populaire sport. Maar we hebben wel... bij Iedereen, uh, iedereen die hoort dat ik uit Holland kom... Nou, iedereen heeft het over die World, uh, Wereldcup van uh, uh, vorig jaar. En hoe erg het was dat Nederland verloor... En nou, dat is een totale hit geworden. En uh, sinds, sinds die uh, uh, Wereldcup is iedereen toch wel meer geïnteresseerd geraakt in voetballen. En mensen hebben ook, hadden ook oranje t-shirts weten te veroveren. En nou, het was een ongelooflijk ding geweest. Dat vind ik dan zo grappig om te zien. Weet je wel van, uh, uh, hoe, dat, hoe dat een impact heeft op zo'n klein raar eiland? Ja, dus daar kijken ze dan wel naar. En ze kijken ook veel naar novela's. Dat zijn die, uh, ja, soapseries. Ja, heel slap. Heel echt slap. Zoetsappige. Die zijn nog erger dan de Nederlandse soaps. Ze zijn echt verschrikkelijk. Het wordt ook gewoon heel slecht gespeeld, weet je wel. Maar iedereen zit ademloos te kijken, zitten er helemaal in in zo'n programma. En uh, uh, ja, onderling uh, wordt er veel over gesproken. En ik was ook uh, van de week in een restaurant en daar hadden ze... Er zijn dus DVD-spelers intussen in uh, Cuba, van die Chinese DVD-spelers. En toen zat ik uh, in een restaurantje ergens aan het strand... en daar keek iedereen naar Spartacus uit, ik denk uit de jaren tachtig dat het was. Nou joh, het was al bloed en zwaarden en enorme gevechten. Ja? <laughs> Het was echt verschrikkelijk. En, uh, maar die mensen waren met z'n allen dus totaal zaten ze, ze in. Weet je wel, dus dat hetzelfde als met zo'n baseballwedstrijd of een voetbalwedstrijd ja. of novella. De, uh, ze zit er helemaal in. Totaal geobsedeerd door wat zich afspeelt. Dat vond ik altijd weer geweldig om ja. mee te maken. Want Harriet, is het dan niet gewoon zo als je gewoon veel minder hebt? Dat je dan van die paar dingen die je hebt ook wel veel intenser geniet en uh, je laat meeslepen? Of zou het niet zo simpel zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat is zeker zo. Ja, dat is ja, zo. Er ja. uh, was ook iets uh, uh, wat jou verbaasde, dat mensen dvd's van uh, de televisieprogramma uh, You Got Talent uh, in handen hadden. <laughs> ja, dat was, ik, ik ging naar de bank om geld te wisselen. En er was een jongen, uh, die hielp me daar, die sprak ontzettend goed Engels. En uh, die zei van, ja, ik heb... Uh, ik heb naar een DVD zitten kijken uit Engeland. En uh, dat komt allemaal natuurlijk helemaal niet hier op televisie, dat soort dingen. Nee. Uh, maar op het van die is dat dan doorgedruppeld met een kopie van uh, You Got Talent. Moet je er nagaan. En die jongen vond het echt, echt, echt fantastisch. Die had, ook, die had zich kapot gelachen erom, weet je wel. Echt ja, Dat snap ik ook wel weer. Dat is dan zo vreemd. Ja. Ja. Maar ook ja, ze zien daar ook wel heel erg humor weer van in. Ja. En verder is hier uh, natuurlijk ook vorig jaar uh, een week lang in Havana een Nederlands filmfestival geweest. Ik heb ook weer een andere jongen gesproken en die had het erover dat hij het zo. Uh, dat hij Nederland zo'n uh, interessant land vond. Omdat hij een aantal films had gezien op een festival. En nu wilde hij Nederlands gaan studeren. En toen zei ik, wat vond je dan. Op dat festival de mooiste film. En toen zei hij... Zoef Habibi. Die, die, die film over allochtone mensen en Marokkanen. En nou, dat vond hij echt helemaal fantastisch. Ja. Grappig, hè? Ja, ja, ja, ja. ja ja Zeker, zeker. Hé, hey, uh, nog iets anders. Je bent ook naar de markt geweest. Uh, want Kamakwe heeft de grootste markt van Cuba. Hoe was dat? Ja, nou, daar had, had ik over gelezen. En ik dacht van, nou, dan ga ik eens even kijken... of er nog wat uh, goede specerijen zijn. Of wat anders soort eten dan die uh, bruine bonen en rijst en kool. Maar, nou, het was weer uh, een droevige bijeenkomst. Want er was echt niks anders dan weer die witte kool en de rest van de dingen die overal zijn. Dus ik was heel erg... Ik, ik liep echt te luchten. Ik voelde mezelf met zo'n sip rondlopen. Ja. Het enige wat ik wel fascinerend vond was dat daar ook um, levende kippen werden verkocht. Dus het was een hele grote rij met mensen. Ik denk dat zijn ze gaan doen. Dus ik ben daar een tijdje gaan staan... En daar, daar kon je dan uh, hele grote ganen waren het eigenlijk, de grote witte veren en uh, nou, dat was ook weer voor de mensen een verovering als we er eentje, als we er eentje gekocht hadden. We waren helemaal blij. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, het is, uh, het is matig hoor, het, e het is echt matig, het eten. Het is uh, af en toe echt een beetje deprimerend, ja. ja. Wat, uh, waarom heb je besloten om nu weer naar Havana te gaan? Nou ja, ik dacht van, ik kan wel uh, doorrijden. Ik wil echt naar Baracoa, dat is helemaal aan de andere kant van het eiland. Maar dat is zo'n endrijven per bus, dat ik dacht van, ik ga terug naar Havana. En als ik nog steeds naar Baracoa wil, dan, dan ga ik het stuk vliegen. En dat kan alleen maar vanuit Havana. Dus ah. uh, uh, weet je, als je hier in een bus gaat vieren, het is echt een heel groot eiland. Hè. Dus het is echt uh, ongeveer 1800, 1800 kilometer lang... En uh, er is een snelweg tot aan ongeveer de helft in de tijd gebouwd door de Russen. Maar dat is ongeveer tot Santiago de Cuba. En uh, toen viel de muur en die weg is daarna nooit afgemaakt. Dus als je de laatste iets van 800 kilometer wil reizen... Ja dat, dat, ja, dat is echt een verschrikking, vind ik dat. Ja. Je hebt een hele grote kuilen en zo, dus ik zie dat stuk gewoon liever. Ja, oké. Okay. Nou, uh, lieve Harriet, heb het heel goed. Maak van alles moois mee en dan hoor ik je volgende week weer. Oké, okay. geen idee waar ik dan zit, maar dat zien we wel weer. <laughs> is goed. We houden vlucht dadelijk naar Havana. En okay. wij gaan nog even lekker luisteren naar... Uh, Dankjewel. Lekker je Dag. Dag. que tú andas no se puede andar La calle, La calle van Los Generales. Heel erg populair op dit moment in Cuba. Uh, dit was het weer voor uh, vannacht, vanochtend. Vergeet onze website niet, hè www.adelinevanlier.nl En uh, ik probeer er zoveel mogelijk op te zetten. En uh, u kunt ook mailen uh, naar hetgoedeleven.nl Op de site kun je van alles terug laten.